CFM, in 2010, al 20 jaar live. CFM met, met nu, bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van radio CFM Zandvoort. Ik ben onderweg voor het programma Zonder Zandvoort... naar Gilles Kok van de Zandvoortse Courant. zit Gilles Kok, welbekend van de Zandvoortse Courant. Gilles, we zitten in het kantoor van de Zandvoortse Courant. Waar zit dat precies? Uh, dit kantoor is gevestigd aan uh, Kleine Krocht, nummer 2. Er zijn uh, twee panden hier op de Kleine Krocht. En dat zijn wij en Kappenklaassen, naast ons. Recht tegenover de gemeente. Dat kan eigenlijk niet meer missen. Dat zou je haar zeggen, ja. ja. Voor de luisteraars, wie is Gilles Kok precies? Um, nou, ik ben een jongen van 36 jaar. Uh, in het uh, Maria-zichting geboren, dat wel. Maar voor de rest uh, nooit Zandvoort verlaten uh, tussen mijn geboorte en nu. Dus ja, ik voel me wel echt in Zandvoort. Uh, uh, ja, wat zou ik zeggen? Ik ben in, uh, uh, naar de b school in Zandvoort ben ik naar de, het Kennenme in Haarlem gegaan. Daar mijn HAVO uh, voor een groot gedeelte gehaald. Ik, uh, net het examenjaar uh, wilde ik andere dingen gaan doen dan school. Dus dat heb ik uh, niet uh, gehaald. Maar uh, uiteindelijk via het Luso College wel mijn uh, diploma binnengehaald. En daarna eigenlijk uh, gelijk uh, aan het werk gegaan. De leren was niet helemaal mijn uh, favoriete bezigheid. Ik wilde liever in de praktijk gewoon uh, centen verdienen... en op die manier uh, oud en wijs worden. En uh, dat is redelijk gelukt. Ik heb hier uh, nou, van snackbar medewerker tot autoverkoper... tot uh, uh, manager bij een uh, uh, bedrijf in Zwanenburg. Uh, Wat voor bedrijf? In horlogebanden. Dat was eigenlijk het bedrijf van mijn vader. Die was daar directeur, dus ik ben... Makkelijke ingang kan je dat noemen. Daar heb ik... Uh, uh, nou goed, die, die had natuurlijk zelf het idee dat zijn zoon de zaak misschien zou kunnen opvolgen. Dat is niet helemaal gelukt. En uh, uiteindelijk ben ik een, uh, een, toch een gaan maken. Heb ik een uh, pensioenzaam voor gekocht. Dus dat is mijn uh, inkomen geworden. Tij... Welke was dat? Uh, we hebben het Kleinkokarder genoemd op de Hoge weg. Het is inmiddels afgebroken en uh, er wordt iets nieuws gebouwd. Maar dat was mijn, uh, mijn ding en dat vond ik erg leuk. En... Uh,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 Ja, dat hadden we eigenlijk helemaal niet. Alleen een idee van hoe we dat graag zouden willen zien, maar niet hoe we dat moesten doen. Dus daar hebben we heel snel heel veel goede mensen om ons heen kunnen verzamelen. Heb je nog van de oude Zandvoortskrant gebruik gemaakt? Heb je mensen overgenomen? Um, op het moment dat wij uh, dat idee gingen uitvoeren was er een, uh, hoe noemen ze dat, de Zandvoortse Nou, het was het blad van Mike Moore in ieder geval, ik ben even de naam kwijt.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 ...omdat wij het idee hadden dat er heel veel Zandvoorters uh, ja, geen idee hadden wat in het dorp leeft... ...omdat er geen uh, gemeenschappelijk uh, blad is waar dat in verkondigd kan worden. En wij hadden het idee dat als je een uh, betaalde krant gaat uitgeven... ...dus dat mensen moeten abonneren, dus zeker uh, eh, ook in 2005 was het al dat mensen niet zo snel hun abonnement zouden nemen. Het Zandvoort Nieuwsblad is eigenlijk ook ten onder gegaan aan te weinig abonnees. Heb ik het idee gehad. Um, dus wij vonden het belangrijk dat heel veel Zandvoorters, eigenlijk iedereen... Uh, over al het nieuws kon beschikken wat er in het dorp leeft en speelt. En dat dan ook de binding met het dorp voor iedereen veel makkelijker, veel sterker uh, zou kunnen uh, worden. Dus dat vonden we heel belangrijk, dat, dat het dus voor iedereen mogelijk was om de krant te lezen. En niet dat je daarvoor moet gaan betalen. En als je dus dat geld niet ervoor over hebt of niet kan betalen, dat je dan ook niet het nieuws van je eigen dorp kan, uh, tot je kan nemen. Dat is een nobel streven. Gilles, hoe lang gaat de Zandvoortse dan terug uh, in de tijd? De naam Zandvoortse krant is al echt, ik uh, kan wel zeggen eeuwen oud... Want uh, ik heb het even moeten opzoeken, maar de eerste keer de Zandvoortse Courant, toen nog met SCH geschreven, uh, verscheen was in 1900. Uh, inmiddels zijn we dus uh, ruim een uh, eeuw verder. En uh, er zijn uh, in de loop der jaren steeds andere Zandvoortse kranten gekomen die net een andere naamgeving hadden. Maar uh, de naam Zandvoortse Courant zoals die van ons gespeeld is, dus met SE, Zandvoortse, uh, heb ik opgezocht. Dat was uh, vlak na de oorlog, in 1946. Okay. Wanneer werd jullie allereerste Zandvoortse Courant uitgegeven? En weet je nog hoe die allereerste dag was? Voor ons uh, was dat een hele spannende dag natuurlijk. Wij, uh, um, dat was 2 februari 2005. Wij uh, zijn de dorping gegaan met Victor Bol met elkaar. Uh, vol met ballonnen en met uh, uh, veel exemplaren van de Zandvoortse krant. En we zijn uh, alle winkelstraten doorgegaan. en uh, ja, Klaas Koper was erbij. Dus we hebben er gelijk maar een feestje van gemaakt. En uh, iedereen vertelt dat, uh, dat er een nieuwe krant is in Zandvoort. Dus vrij luidruchtig. Leuke actie, inderdaad, dat uh, iedereen maar even mag weten. Wat is de doelstelling van jullie Zandvoortse courant eigenlijk? Dat is een fijne vraag, want uh, dat wordt mij wel vaker gevraagd. En ik uh, leg hem graag, uh, ik beantwoord hem graag. Want, uh, nou laat ik eerst uh, de doelstelling geven. Wij, uh, wij, wij vinden het, wat ik net ook al aangaf, belangrijk dat iedereen in Zandvoort. Dus het, uh, uh, hetgeen wat in het dorp speelt en gebeurt tot zich kan nemen wat wij, uh, omdat wij een gratis krant zijn willen wij niet onze eigen opinie of mening opdringen aan de lezers, dat vinden we echt heel belangrijk, dus uh, onze verslaggeving is altijd heel neutraal, tenminste dat proberen wij we zijn allemaal mensen, dus ook verslaggevers hebben hun voorkeuren, maar we proberen het altijd heel neutraal en zo, zo neutraal mogelijk uh, het nieuws te brengen zodat de lezer zelf zijn eigen opinie kan vormen uh, daarmee en uh, daar wordt ons, daarom zeg ik, die vraag wordt me vaak gesteld. Er zijn natuurlijk best wel wat uh, belangenverenigingen die graag willen dat, uh, dat wij wat meer onze mening zouden geven. Of wat steviger in het nieuws, uh, uh, over het nieuws zouden oordelen. Maar wij vinden niet dat wij daar een krant voor zijn. Wij zijn, een, uh, wij zijn kijk, een, een dagblad zoals het Haamdagblad of de Volkskrant, daar kan je voor kiezen. Omdat je hè, de, de visie van die krant aanstaat. En als je dat niet vindt, dan word je gewoon geen abonnee. Maar onze krant wordt gewoon ongevraagd in je brievenbus gepropt. Dus dan vinden we het wel belangrijk dat het uh, uh, een neutrale krant is. En we merken ook dat het uh, uh, vooral een. Dat merk ik aan de kleurstelling en aan de uh, manier van opmaken. Het moet een vrolijke krant zijn. Mensen moeten blij zijn dat hij weer in de bus valt. En het gewoon leuk vinden om de krant te lezen. En de kritiek die volgt dan misschien uh, uh, hier en daar in een column. En anders uh, door de lezer zelf die zich gaan irriteren aan het feit dat er weer iets in de krant staat. Dat ze denken, hoe kan dat? Een ingezonde brief inderdaad. En dat uh, loopt wel eens een beetje lekker uit de handen. Zo. De mensen gaan uh, terugreageren. Dus het, is, uh, ja, het blijkt dus ernstig te leven, de Zandvoedse kranten. De dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. En uh, er zijn niet zo heel veel mensen nog die uh, in, de, in de pen klimmen. Wat mij betreft mag het veel vaker gebeuren. Want dat, dat geeft een, een interactie waarvan je ook kan merken. Of hè, wat, wat lezers er zelf van vinden. Want wij kunnen wel gaan vertellen van dit gebeurt er. Hoe ontvangen mensen daar. Dat is ook wel interessant te weten. Dus een ingezonde brief is altijd welkom, uh, wat dat betreft. Krijg je ook wel eens telefoontjes? Blije telefoontjes of juist heel boze telefoontjes? Ja, beide. Wij krijgen... Uh, uh, dat vind ik eigenlijk... Ja.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 Eigenlijk wel een positief iets. Het meest echt als ons krantje noemen En het. Vrouw ons. Daar doen we het ook voor. Never been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 En dan wordt de, de verspreiding wordt uitbesteed aan een bedrijf. Zoals ik net al zei, de, drukker, de drukkerij is extern. Ja, het is best complex. Zit jij in loondienst met je vader samen? Mijn vader niet. Ik ben wel uh, iemand die broodwinning uit de krant haalt. Dat klopt. Gilles, hoe verloopt het proces van verslaggeven tot aan de uitgifte van de krant... bij de mensen in de bus of in de winkels en andere plekken waar je hem gratis kan pakken? Het begint bij ons allemaal bij de redactievergadering. Uh, die hebben we elke donderdagochtend met een vast panel van uh, redacteuren. Die het, uh, het algemene nieuws, het politieke nieuws... En, uh, uh, dus niet degene die de rubriekpagina's vullen, maar gewoon degene die het algemene nieuws... Uh, Dat zijn mensen die goed ingevoerd zijn in het dorp. Dus ook veel horen en zien en uh, op de hoogte zijn. Ook veel dingen, uh, veel papierwerk doorlezen. Zoals Nel Kerkman is echt uh, uitstekend uh, ingevoerd in... Uh,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 Even puur redactioneel gezien. Dan, uh, dan gaan we ga ik nadenken. Wat wil ik op de volpagina deze week? Wat wil ik uh, uh, voor cultuur bij elkaar op één pagina hebben? Wat, wat gaan we als sport wel en niet uh, bij elkaar zetten, met of zonder foto. Uh, dus het indelen. Maar goed, gaandeweg op maandag dinsdag gebeuren nog zoveel onverwachte dingen. Dat, dat het ook. Het maakt het spannend en stressvol tegelijk, zeg maar. Dat het. Uh, uh, wat ik heb het nu over redactionele gedeelte, maar dat is natuurlijk ook een deel van advertenties. Wij proberen altijd een balans te hebben van ongeveer. Uh, we hebben een krant van 24 pagina's elke week. Dat dus we ongeveer 10 tot 12 pagina's advertenties hebben. En uh, de andere 12 tot 14 uh, redactioneel. Uh, dus dat er een goede balans in de krant is, dat die leesbaar is en uh, dat de advertenties goed gelezen worden. Maar uh, adverteerders zijn ook vaak op het laatste moment van: oh ja. Ik wil nog een advertentie zetten deze week. Dus die moeten daar nog eventjes bij gezet worden. En dat, dat gebeurt vaak echt op het allerlaatste moment dat je denkt... het kan eigenlijk niet. En toch moet het kunnen, want het is onze broodwinning. En hè, daar komen de inkomsten vandaan. Uh, en daarnaast heb je mensen die overlijden op maandag... die dan ook toch nog een, een overlijdensbericht in de krant willen deze week. En uh, nou ja, dat houdt het allemaal wel spannend. Uiteindelijk is het uh, dinsdag om uh, eind van de dag... dan wordt de krant helemaal uh, uh, als klaar, druklaar bijna beschouwd. Dan wordt die uitgeprint op papier... ...dan gaan we met, uh, met een uh, klein clubje gaan we de eindredactie doen... ...dan lezen we alles nog eens goed na... ...dan kijken we of de, de foto's goed gepositioneerd zijn op de pagina... ...of de advertenties niet te veel uh, van hetzelfde bij elkaar staan. Dus een soort fine-tuning... ...en uh, we lezen ook nog eventjes alle, alle artikelen door... ...kijken of er nog wat spelfouten uit te halen zijn... ...en uh, dat alles wordt dan op woensdagochtend uh, nog uh, gecorrigeerd... ...en dan om een uur of tien, half elf... ...dan uh, wordt die verstuurd naar de drukkerij... ...dan heeft hij definitief uh, go... ...en dan kan er niks meer veranderd worden... En dan uh, gaat hij bij de druk op de drukplaat. En die drukt hem dan in de loop van, uh, van woensdag. En woensdagavond om uh, 9 uur uh, wordt hij in Zandvoort uh, afgeleverd door de bezorger. Heel snel, inderdaad. Jongen, jongen, jongen. Vroeger was dat toch wel heel anders. Ja, dat uh, weet ik van verhaal een beetje, maar dat is, ja, zover voor mijn tijd dat. Uh, ik, toen ik begon, was het al allemaal via de computer. En uh, het woord PDF dat, dat gaat hier uh, dagelijks uh, rond, zeg maar. Ik weet dat vroeger werd het met z-letters. Ik heb het ooit nog een keer van. Uh, iemand die bij de oude krant werkte, zo'n zetplaat zo gekregen. Met, nou, dat vond ik wel heel mooi om te zien. Maar dat is zo'n ver grijs verleden, dat, uh, daar werken we niet meer mee. PDF, uh, vertel eens even, wat is dat? Uh, dat is een, uh, ja, een extensie, dat is ook weer een woord. Het, uh, een PDF is een uh, bestand, een in de computer. Een beeldbestand van Adobe. Kan je het, uh, ik denk dat Adobe wel veel mensen iets zegt. Um, zoals de krant bijvoorbeeld ook op, uh, op het internet te vinden is op onze eigen website... Uh, dan kan je kranten openen in een pdf-formaat. Dat betekent dat dus het beeld zoals de krant eruit ziet in een computerbestand uh, te zien is. En dat kunnen wij dan weer beveiligen. Zodat mensen niet plagiaat kunnen plegen of advertenties kunnen pikken. En dat soort zaken. Allemaal gedacht. Oh, geweldig dat het inderdaad uh, die mensen bestaan dus blijkbaar. En uh, er is dus gewoon een slot opgekomen. Ja, want er zijn, uh, kijk, de advertenties die maken we al, bijna allemaal zelf. Dus, er zijn wel bedrijven die hem kant en klaar aanleveren, Maar op het algemeen hebben we hier met veel winkeliers en de kleinere uh, ondernemer te maken die uh, gewoon zijn tekst opgeven... en wij creëren hier uh, zelf een advertentie voor ze. En dan is het natuurlijk heel flauw als een, uh, een ander bedrijf... die ook een advertentie voor, de, voor hun zou moeten maken dat even van ons pikt. Dat is al een aantal malen gebeurd in het verleden... en daarom hebben we besloten het uh, allemaal te beveiligen. Want ja, wij, wij maken daar kosten voor natuurlijk. Uh, de dames zijn aan het werk. en uh, nou ja, Dat willen wij dan niet zomaar aan een ander cadeau geven. Begrijpelijk. Gilles, waar halen jullie je nieuws vandaan? Uit Zandvoort. Dat is natuurlijk een in inkoppertje, maar uh, ik zal het iets meer specificeren. Wat ik al eerder aangaf is dat wij een aantal redacteuren hebben die uh, goed ingevoerd zijn in het dorp. Dus die ook uh, benaderd worden door mensen als die mensen nieuws hebben. Dat is voor ons heel belangrijk, dat mensen hun eigen, uh, met hun eigen nieuws naar ons toe komen. Zodat wij dat dan weer verder kunnen uitwerken en Lang niet alles is, vinden wij dan uiteindelijk geschikt om in de krant te publiceren. Maar het kan ook zijn dat het dan een soort slepend effect krijgt. En uiteindelijk dan toch weer nieuws kan worden. Dus uh, we krijgen veel tips. En uh, we gaan natuurlijk zelf ook hier en daar achteraan. Um, nou ja, en, en verder halen we natuurlijk... Er zijn heel veel uh, persberichten in omlopen. Daar word je eigenlijk mee doodgegooid, kan je wel zeggen. Uh, maar die kunnen af en toe wel heel bruikbaar zijn voor ons. En wij, wij beperken ons tot, echt tot de Zandvoortse nieuws. Dat is ook onze kracht. Dus de, de persberichten die over Zandvoort gaan, daar doen we vaak wat mee. En uh, die willen dan ook weer niet uh, klakloos overnemen, maar dan weer zelf een artikel van maken. Dus vaak bellen we daar nog even of uh, benaderen we degene die het persbericht gestuurd heeft. Voor nog wat extra informatie, zodat we niet uh, klakloos hetzelfde berichtje in de krant hebben staan. als dat andere kranten ook hebben staan. Dus uh, we proberen altijd een beetje een eigen draaiing te geven. Personal touch. Hebben de verslaggevers een pieper, zodat ze achter het uh, lokale nieuws aan kunnen gaan van de brandweer, de radio en dat soort zaken? Ja, we hebben één iemand die uh, uh, rond uh, tuft met een uh, pieper op zak. En, uh, Wie is dat? Dat is Joop van Es, die tuft op zijn brommertje met de zand van zijn sticker erop. Um, dus die, uh, die, die hoort alles uh, wat er met de brandweer aangaat. De politie zit daar geloof ik niet op. Dat, uh, het schijnt weer een ander besloten systeem te zijn, maar de brandweer wel en uh, ambulance ook. Dus hij wordt uh, behoorlijk gek gepiept uh, de hele week door. En uh, er zijn uh, zo nu en dan wel interessante piepjes tussen waar ook een artikel uit rolt. Maar het is ook heel vaak niet zo. Een kat uit de boom is leuk, maar het is vaak niet uh, dat het de krant haalt, zeg maar. Gaat Joop ook s'nachts eruit als hij op zijn piepers ziet? Uh, Sun Park, zijn uh, grote brand en de omliggende brandweer uh, komen ook uh, helpen. Ja, op de piepen komt inderdaad een, een, een, het bericht te staan wat er aan de hand is in hele korte code. En dan, dan uh, denk ik dat als het s'nachts gebeurt dat hij dan wel eventjes uh, kijkt of er staat zonpaks in, in de fik of dat er staat kat uit de bomen gered. Want dat, uh, dat verschil maakt hij zelf dan wel, denk ik. Ook s'nachts om drie uur.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 Bad.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 Even terug naar het begin. Daarom zijn we ook geen abonneekrant geworden. Want wij wilden graag die gemeenteadvertentie. Niet alleen voor de, voor de inkomsten, Want ze betalen er wel voor die... Gewoon een advertentietarief betalen ze voor, dat, uh, voor die publicatie. Dus dat was voor ons natuurlijk een prettig vast inkomen. Maar ook omdat wij weten dat als die erin staat... dat mensen de krant ook graag willen lezen. Want dat is voor heel veel mensen belangrijk wat erin staat. Maar dat is eigenlijk het enige. We zijn echt een privaat bedrijf. Een uh, commercieel bedrijf, zeg maar. Uh, we hebben geen subsidies op welke manier en welke vorm dan ook. Dus ook de gemeente is een adverterer van ons. Wat zijn de regels voor een ingezonden brief en controleren jullie informatie? De ingezonden brieven die zijn, die worden vaak gestuurd op basis van een artikel, dat mensen reageren. De informatie die degene zelf in die brief schrijft is vaak een persoonlijke mening. Um, dus dat, uh, dat verifiëren heeft dan in dat, uh, niet echt zin, omdat die mensen het hun eigen mening geven. En dat hoeft dan niet per se de waarheid te zijn. Wij kijken wel of wij het ethisch verantwoord vinden, het antwoord wat gegeven wordt. En het wil ook nog wel eens voorkomen dat mensen een epistel schrijven van een paar kantjes. En uh, ja, de krant is maar uh, in beperkte pagina's te, te drukken. Dus uh, dan willen we dat nog wel eens inkorten. En dat, uh, dat laten we ook bijna altijd weten aan de, aan de schrijver zelf... dat we het ingekort hebben. Of we geven hem zelf de gelegenheid... om een kortere epistel te schrijven. Um, maar we hebben het... met name in 2006... toen de, de gemeenteraadsverkiezingen waren... veel ingezonde brieven gekregen... die we niet geplaatst hebben. Um, omdat het... De, kijk, het, het gevaar van brief, het, het leuke van een ingezonde brief kan ook een gevaar zijn. Want het leuke is dat mensen reageren. En uh, vaak komt dan daarna... ook weer een reactie op de reactie. Dat kan een tijdje doorgaan, maar op een gegeven moment uh, kan het ook heel vervelende taal en, en vorm aan gaan nemen. En daar willen we wel voor waken. Dat niet in onze, daar willen wij onze klant niet voor lenen om te gaan spuien en uh, met modder te gooien. En mensen mogen best kritiek hebben natuurlijk, maar de vervelende woorden worden weggelaten. En, uh, nou, en met wat ik wilde zeggen, de gemeenteraadsverkiezingen van 2006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 Ja, okay, bedankt. done. in Rome Made. It's a Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS journaal. In het noorden van China zijn negen arbeiders gered uit de kolenmijn die een week geleden onder water liep. Op beelden van de staatstelevisie is te zien hoe ze in de ambulances naar het ziekenhuis worden gebracht. De negen geredde mijnwerkers zaten met meer dan 140 collega's vast in de mijn die onderliep toen ze door een muur braken bij het graven van een tunnel. De Chinese autoriteiten hebben zo'n 3000 mensen ingezet om het water uit de mijn te pompen. Vrijdag werden nog klopsignalen gehoord, maar sindsdien is er geen levensteken meer vernomen. Franse werknemers van vier boten over het kanaal staken nog zeker twee dagen door. De werknemers van de veerdienst tussen Calais en Dover legden vrijdag het werk neer uit protest tegen een geplande loonsverlaging bij redderij Sea France. Daardoor bleven drie boten van Sea France tijdens het drukke paasweekend in de haven van Calais liggen. Het bedrijf moest andere maatschappijen inschakelen om de overtocht te regelen voor de 35.000 reizigers die hadden gereserveerd. Omdat de bonden er dit weekend niet zijn uitgekomen met de directie is besloten de staking te verlengen. De bisschop van de Duitse stad Münster is vanochtend tijdens de paasmis aangevallen... door een verwarde man met een bezemsteel. De man sloeg aan het begin van de mis woest om zich heen... en rende naar het altaar van de dom waar hij de paaskaars omver gooide. Daarna wilde hij de bisschop te lijf gaan... maar die kon de bezemsteelslagen afweren met zijn wierookvat. De man werd vervolgens door geestelijken en kerkgangers overmeesterd. De politie heeft hem overgebracht naar een psychiatrische instelling. De bisschop ging daarna gewoon door met de mis. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en het koelt af naar 3 graden. Morgen is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt er meer bewolking en valt er in het noorden regen. Het wordt 10 graden. Dit... Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar en jij beleeft het. het. CFM in 2010 al 20 jaar lang.